De A4 Rotterdam-Amsterdam is nog altijd in beide richtingen afgesloten... tussen knooppunt Ketelplein en Delft-Zuid. heeft te maken met een technische storing in de keteltunnel. Omrijden kan over de A13. Tot zover de verkeersinformatie. Ja, Ik zou deze afslag pakken, want verderop staat namelijk een file. Prima. Uh, nee, ik denk bij de volgende. Oké. Okay.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 Dat is echt klassieker uit de top 2000, hè? Ja. Deze single van Prince, hoor. De Raspberry Beret. En uh, ja, welkom terug bij het derde en laatste uur. jaaroverzicht 2015. Daar zijn we mee bezig, uh, Albert-Jan. Dat is de hoofdmoot van, uh, van deze zandvoort op zaterdag. Maar uiteraard hebben we rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de naam Bram. Bram. Ja, en het gedicht van de, van de week gaat natuurlijk ook door om kwart voor vijf.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 Solution is my queen cause she stays strong Yeah yeah she is always in my corner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 Coming to see, to forget about life for a while.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 Onreis voor de oudjes, zullen we dit maar noemen. Terug naar de jaren 80 met de Pieter Schak band, hoor. Going dancing down the streets. We zijn bij het jaaroverzicht 2015 bezig en nu de beurt aan de maand november. De Zandvoort biedt op verzoek van het COA onderdak aan 144 vluchtelingen uit Syrië en Eritrea. Ze worden gehuisvest in de Korver Sporthal. Ruim 200 Zandvoorters melden zich aan als vrijwilliger voor hulp aan de groep vluchtelingen. Burgemeester Nijer naja is daar zeer terecht.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 Listen to the Moriarty play at midnight Are you with me? Are you with me?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 Zijn. En ik denk bij mezelf, waarom nu, waarom ik, waarom... En dan nog steeds in de kamer. meedoen met deze van Kunst En Susanna, ik ben tafelgek op jou. En een applausje voor jezelf natuurlijk. Na afloop van de plaats. En hier is de player en baby comeback. de player en baby, comeback bij CFM. Zo op de zaterdagmiddag, ga je richting de zaterdagavond. Vanavond kan je lekker genieten van de Disco On Ice op de ijsbaan. En bij de radio is zo dadelijk weer Frits. Hij is er weer tussen 5 en uur. Goedemiddag Frits. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Heb je er een beetje in aan? Ik wel. Ik wel, okay. Wist je trouwens trouw dat Fred hij een anzichtkaartje heeft gekregen uit Indonesië? Indonesië? Kijk, Fred is, wordt zelfs beluisterd in Indonesië. Jeetje, wat leuk. Wat goed. Uh, ja. hij, hoe doe je dat? Hoe kijk je dat voor elkaar? Ja, ik het ook dat hebben wij nog <laughs> nooit gehad, hè? Hebben wij nog niet gehad? Nee. Maar, uh, wacht even, Georgia uh, heeft vanmiddag wel geluisterd. Ja, dat is waar, dat is Amerika. waar. Goed, uh, nou ja. Ja, we uh, gaan darten. We gaan Vanafels. darten, ja zeker. Uh, want uh, we gaan ons opmaken voor de halve finales. Want het WK darts is volop bezig. De wereldtop is neergestreken in Alexander Palace. Waar de Scott Gary Anderson zijn wereldtitel verdedigt.